Uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Rond deze tijd doet het internationaal gerechtshof in Den Haag uitspraak over de oorlog in Gaza. Het gaat om een tussenvonnis in de zaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen tegen Israël. Zuid-Afrika stapte vorig jaar naar het hof omdat ze vinden dat Israël zich schuldig maakt aan genocide, oftewel volkerenmoord. Deze maand kwamen ze met een aanvullend verzoek. Ze willen onder meer dat de internationale rechter Israël de opdracht geeft om de aanval op Rafah te stoppen. Die stad in het zuiden van Gaza wordt door het Israëlische leger gezien als het allerlaatste bolwerk van Hamas... Maar tegelijkertijd leven er ook meer dan een miljoen Palestijnen... onder slechte omstandigheden. Het demissionaire kabinet gaat verschillende maatregelen nemen... om iets te doen aan de geluidsoverlast rond Schiphol. Binnen een paar jaar worden lawaaiige vliegtuigen s'nachts verboden. Maar er is meer, vertelt politiek verslaggever Ewald Kiefitz. Ja, Vanaf volgend jaar mogen dus minder vliegtuigen opstijgen of landen. Dat waren er nu 32.000. Gaat terug naar 27.000, zei minister Harbers zojuist. En ook gaat Schiphol het gebruik van de meeste lawaai vliegtuigen voor alle luchtvaartmaatschappijen duurder maken. Ja, de snelste maatregel die genomen gaat worden... is dat KLM vanaf november al s'nachts met stillere toestellen gaat vliegen. FC Barcelona neemt toch afscheid van trainer Xavi Hernandez. Vorige maand kondigde hij zijn vertrek al aan... maar toen kwam hij daar later weer op terug. De voorzitter van Barcelona is niet boos op Xavi... omdat hij zei dat het vanwege de financiële problemen bij de club... moeilijk wordt om te concurreren met Real Madrid... en andere grote clubs in Europa. En een hoop boze Nicki Minaj-fans. Ze gingen gisteren naar haar concert toe in de Ziggo Dome, maar dat begon uren later dan gepland. Nicki Minaj kan iedereen zien! Nicki, waar ben je? Ja, sommige fans hebben Nicki helemaal niet gezien, omdat ze anders de laatste trein zouden missen. Ze komt wel vaker te laat. Ook in andere landen liet ze fans uren wachten. Volgende week heeft Nicki Minaj trouwens een herkansing. Dan staat ze weer in de Ziggo Dome. Het weer dan nog. Er trekken tot later vanavond zware buien over het land. Met ook kans op onweer. Morgen begint vooral in het noorden met veel regen. Daarna overal een mix van zon en regen bij een graad of twintig. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland is de avondspits zoals gebruikelijk op vrijdag alweer vroeg begonnen. De meeste files hebben gelukkig niet al te veel vertraging. Hooguit zo'n 10 minuten. Zoals de A7 hoorn richting Zaanstad. Bij permanent, permanent Zuid zijn wegwerkzaamheden aan de gang. Er is maar één ook open. Vertraging 10 minuten. En, A9, en de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voorknopend Velze 10 kilometer langs de rijden en stilstaan. Met ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. <tied>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 Somebody's lacking a hero And they have not a clue When it's all gone again I got cra Oh boy. Get your keys, cause whatever you're drinking, it's on me, it's on me. Stand if you want to, stare if you want to, but I got to party, I need me a party. Came here to get you, but I can't wait to grab me a partner and cut a rug off tonight.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 Je journée passé à une de ces vitesse, familie nez dehors et pas laver uh. À ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Uh. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui étaient dédiés. J'sais pas te dire pourquoi. Uh. Regarde comment je souris. Regarde encore.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 My thoughts run, and when I'm running, I keep thinking of you, and when I'm running, what can I do?